Je suis comme je suis J'ai le cœur comme les autres J'aime la liberté Je ne veux pas rester seul. Etre fidèle Ik dacht op deze mooie zondagmorgen, weet je wat, ik begin met een uh, ja, toch wel een romantische Franse plaat van Vicky Leandros. suis. Goedemorgen, welkom bij de zondagmorgen van GOFM. Ik ga je oren verwennen met heerlijke muziek tot een uur of twaalf dus. Ik hoop dat je bij me blijft. Ja, wij hebben hier de koffie en de koeken klaar, dus het komt helemaal goed wat dat betreft... Maar ook wat betreft de muziek dus, stietoend. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek in de aanbieding van de onder andere Shirley Bessie. Diamonds are forever. They are all I need. Stimulate and tease me They won't leave in the night I've no fear that they might desert me Diamonds are forever Hold one up and then caress it Touch it, stroke it and then nothing Een van de meest speciale hits van Chicago hier bij de zondagmorgen van GoFM. Will You Still Love Me uit 1986, alweer zo lang geleden. En Shirley Bassey ervoor met Diamonds Are Forever, natuurlijk uit een James Bond film. We kennen het natuurlijk. Straks, over een kwartiertje of zo, gaan we praten met uh, dokter Henk uh, Herman Nap. Hij is senior onderzoeker um, ja, in de e-health... Wat is dat nu weer? Nou ja, je gaat het straks uh, horen. En uh, hij gaat praten met Herman de Bruin over uh, ja, dat men technologie in de zorg best wel, uh, ja, best wel een beetje moeilijk vindt. Maar wordt het goed geaccepteerd? Je hoort het straks. Dus over een kwartiertje. Ooh, baby, I love Williams op deze zondagmorgen. Trouwens, het wordt een aardige dag vandaag. Gaat uh, graad of 22. En dan zal het wel weer in Westdorp 23 of 24 zijn. En, en uh, Capellebrug uh, 23 of zo. Ja. Uh, het zal dat je wordt afgewisseld door een wolkje staat hier. Maar ja, weet jij veel. Het gaat altijd weer anders zijn. Uh, Robby Williams dus. You uh, know me. En Big, no Big Mountain ervoor. Met Baby I Love Your Way. Wat een lekkere muziek. En straks een mooi onderwerp over de geneeskunde en de technologie daarin. Is dat iets om bang van te worden? Nou, ja, je hoort het straks wel over een minuut of zes, zeven hoe het zit volgens deskundigen. Maar eerst nog iets prachtigs om even een zen momentje te beleven op deze zondagmorgen. Hier is Brad en If. Goedemorgen. for peace.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 Wat een prachtige herinnering van de Reinhard -Meij als de dag van toen. Jazeker, en Brad met If. Goed, tijd voor ons eerste gesprek. Ja, want we willen je natuurlijk ook vertellen wat er gebeurt, onder andere in de medische wetenschap. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De acceptatie van digitale zorgoplossingen is groot en wat we daarmee bedoelen, dat ga ik vragen aan dokter Henk Herman Nap, Hij is senior onderzoeker en e-health specialist bij kenniscentrum Vilans. Meneer Nap, welkom. Ja, leuk. Um, ja, zorgbestuurders liggen wakker van personeelstekorten. Dat wisten we al langer en daar digitale zorgoplossingen zijn daar de oplossing van? Het is een van de oplossingen. We hebben vrij veel onderzoek ook gedaan in de laatste drie, vier jaar naar verschillende oplossingen... ook voor de verpleeghuiszorg, maar ook voor de extramuralen... dus voor, voor de thuiszorg. En ook gewoon berekend, wat kan dat nou uh, schelen hè, aan, aan tijd? Ja. Uh, dus ook hoe, hoe, hoe, hoe kunnen die technologieën de werkdruk verlichten... En, en, en hoeveel uur is dat eigenlijk? Dus we hebben daar vrij veel onderzoek naar gedaan. We hebben ook gekeken naar cliënttevredenheid, naar medewerkerstevredenheid... maar ook gewoon berekend, nou, hoeveel uur scheelt dat? En sommige technologieën... Ja, dat kan dan negen uur per dag per um, afdeling schelen. Ja. Uh, nou, en als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen, er is ook een CUPTA-rapport uh, verschenen onlangs. Ja, die, die zeggen ook eigenlijk zou je het kunnen oplossen met technologie. Uh, maar goed, ja, de implementatie blijft natuurlijk ook altijd nog lastig. En je moet ook anders leren werken hmm. uh, met technologie. Dus het is ook een, het is ook voor een heel groot deel verander, management. Ja. Een soort van sociale innovatie die we moeten doormaken om anders te gaan werken met de inzet van technologie. Als je kijkt naar de acceptatie onder cliënten, dan is die een stuk hoger dan we vaak denken. Ja, en is die acceptatie bij de besturen, want die moeten het uiteindelijk doen, ook zo hoog? Nou kijk, er zijn echt een heleboel uh, koplopers ook in Nederland. Uh, uh, grote, kleine organisaties die, um, uh, die, die goed bezig zijn met innovatie. Uh, die ook anders leren werken met uh, digitale zorg. Die aan het opschalen zijn. Uh, maar goed, ja, je, je moet het eigenlijk een beetje zien als een, een soort van normaal curve. Hè. Dus, dus de, je hebt je, je koplopers, maar ook mensen die, uh, of ja. organisaties die, uh, ja, die, die, die nog heel veel moeten doen eigenlijk. En heel, heel ja, echt anders moeten leren denken en werken uh, met die inzet van de technologie. En eigenlijk nog maar relatief weinig uh, daarop inzetten. Ja, misschien de kat uit de boom kijken. En even kijken ja. naar anderen hoe zij het doen. Ja, we moeten eigenlijk naar een visie van uh, digitale zorg. Zetten we in, tenzij. Um, uh, nee. Dus je merkt ook wel dat er ook, ook zelfs vanuit de uh, uh, verzekeraars en de financiers. toch ook wel wat druk nu wordt gezet. Van ja, we moeten gewoon. Uh, het, het is eigenlijk bijna als organisatie geen keuze meer. omdat nee, we de mensen nee. niet hebben. Nee, ja. nee want de, de keuze is of geen mensen meer zorg verlenen. of zorgen dat er uh, digitale zorg komt. Ja, waar we inderdaad zien dat de acceptatie best heel groot is onder, uh, onder de cliënten. Ja, want dat hebben jullie onderzocht onder de cliënten. En dan moet het personeel ook nog mee willen, want die zeggen misschien ook, ja, dat gaat met mijn baankosten kosten. Of is dat niet het geval? Dat hebben we, in, hebben we heel lang gehoord, inderdaad. Ook als je op congressen sprak, etcetera, was, dat, was dat een vraag die, die, die, die vrij snel gesteld werd. Van ja goed, uh, en onze baan dan. Mm -hmm. uh, maar ik heb het idee dat we nu met z'n allen wel beseffen dat dat niet echt meer een reden is om het, om het niet te doen. Omdat de tekorten uh, echt echt nijpen. Dat ziet iedereen, dat hadden we natuurlijk ook in de coronatijd. Uh, uh, wat we wel zien is dat uh, uh, onder sommige medewerkers er wel eens wordt gedacht, inderdaad, Van ik heb dit vak gekozen. Uh, om echt zorg te verlenen. Uh, dus echt meer de warme, fysieke zorg. Mm -hmm. uh, en, en niet om dat met technologie te gaan doen. Nee. Uh, dus daar, daar is misschien nog soms wat te winnen. En organisaties pakken dat wel goed aan. Dus je ziet eigenlijk ook wel dat er um, een soort van key users zijn. Uh, soms van e-nurses noemen ze het ook wel. Uh, dus dat zijn eigenlijk de, de zorgprofessionals binnen de organisatie... die het heel erg leuk vinden om met technologie aan de slag te gaan. Uh, die ook iets meer technologie-minded zijn en die eigenlijk... Ja, uh, als een ambassadeur uh, ja. de rest van ja. de organisatie meenemen. En dat, dat, dat werkt vrij goed. Als mensen daar meer over willen weten, uh, jullie hebben dat onderzocht. Uh, hebben jullie wat op de website staan of zo? Ja, wij hebben daar heel veel over staan. En uh, misschien ook wel goed, we hebben een apart thema ook benoemd op Filans.nl. Dat is digitale zorg. Uh -huh. uh, en daarin hebben we nu ook een kennisbank geopend. De kennisbank Digitale Zorg. En daaraan staat heel veel informatie over verschillende technologieën en wat het oplevert voor de cliënt, voor de medewerker, maar ook de tijdwinst uh, die je kan behalen. Ja. Dus dat is de Kennisbank Digitale Zorg. Kennisbank Digitale Zorg. Als mensen nog een beetje bang zijn dat het allemaal niet goed kan komen, dan hebben jullie daarvoor gezorgd dat het allemaal wel meevalt en dat die zorg blijft, maar dat het ook op een andere manier kan. Ja. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dr. Henk Herman Nap, senior onderzoeker en e-health specialist bij Kenniscentrum Vilans. En die website kunt u even bekijken als u er meer over wilt weten over de digitale zorgoplossingen. Dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. muziek van Eric Clapton hier in de Zondagmorgen van GoFam. Change the world and hard met These Dreams. Voor degenen die net uit hun bed komen rollen. Wees welkom bij GoFam en de Zondagmorgen en uh, geniet vooral van de muziek. Wij genieten hier intussen van de koffie, derde bak intussen. En we hebben erbij een reuze mergpijp. Dat is een tijd geleden, denk ik, bijna een half jaar of zo. Goh. Zijn lekker die dingen, oh, maar slecht voor de lijn. once forgot On this globe, mm -hmm. heading for the stage, it gives me oh Don't let bad echoes get you down. Se pose sur ma bouche Mais jamais sur mon corps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 juste une parole parole et parole et parole écoute-moi parole parole parole je t'en prie Oh, oh, oh, Schiet de tijd op, ik loop al tegen 11 uur, zeg ongelooflijk. Hier dus bij Go FM op deze mooie zondagmorgen. Fleetwood Mac, ja, zoemt nog lekker na in de oren. Everywhere en Dalida, samen met Alain Delon. Wat een legendarisch duo. Je hoorde ze met parole, parole. Uh, ik ga even pauzeren, eventjes uh, wat anders doen. Um, en jij kan dan intussen even luisteren naar het nieuws en enkele mededelingen. Daarna ben ik bij je terug. Met het uh, tweede gedeelte van de show gaan we iets meer tempo maken. En uh, nog meer koffie drinken natuurlijk om het tempo een beetje bij te houden. Want die koffieïne heb je dan wel weer nodig. Tot besluit van dit uur, George Harrison. En wat een mooie, here comes the sun. Tot zometeen.